Het NOS-journaal. Een 39-jarige man is aangehouden vanwege opruiing en het bedreigen van een wethouder van de gemeente Vijfheren Landen. Dat laat de politie weten. De verdachte kwam in beeld in de aanloop naar een bijeenkomst over vluchtelingenopvang. Viana gaat mogelijk 338 asielzoekers opvangen. De bewonersbijeenkomst daarover is vanavond. Over de aard van de bedreigingen is niets bekend. De man zit vast en wordt verhoord. Het is nog niet bekend of hij ook vervolgd wordt. Alle vliegtuigmaatschappijen in India moeten de brandstofschakelaars in Boeing-toestellen controleren. De Indiaanse luchtvaartautoriteit doet die oproep na het voorlopig onderzoek naar een vliegtuigcrash vorige maand. Een toestel van Air India stortte neer omdat de brandstofschakelaars kort na het opstijgen waren uitgezet. De motoren kregen hierdoor geen brandstof meer. Bij de crash kwamen 260 mensen om het leven. De schakelaars moeten voor 21 juli gecontroleerd zijn, zegt de luchtvaartautoriteit. Een speciale commissie adviseert de universiteit Leiden... om te stoppen met het uitwisselen van studenten met twee Israëlische universiteiten... De Hebrew University in Jeruzalem en de Tel Aviv University hebben banden met het Israëlische leger... en zijn volgens de commissie mogelijk betrokken bij mensenrechten schendingen. Net als op andere universiteiten waren er in Leiden veel demonstraties tegen samenwerking met Israël. Op de luchthaven van Keulen heeft de Duitse douane 1500 vogelspinnen onderschept... De jonge spinnen zaten in plastic buisjes in kartonnen dozen... waar normaal gesproken chocoladekoekjes in zitten. Het pakket kwam uit Vietnam. Veel van de gesmokkelde vogelspinnen waren al dood. De rest is bij professionele verzorgers ondergebracht. Tegen de ontvanger van de dieren loopt een strafrechtelijk onderzoek. Het weer. Alleen in het noordoosten nog een bui. Verder brede opklaringen. Het koelt vannacht af tot een graad of 14...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 Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van old school bands. Nee. Hey, wij zijn op stil. Ja, ja, ja, Let start door. Door. Hey. En op 26 september releasen wij ons tweede album genaamd Post Extinction. Met daarbij een release show in C. Hoofdorp. Dus Ay. De oude Duiken. Ja, duiken. Yeah. Uh, hierbij onze eerste single van het album, Geocentric. Enjoy, en tot 26 september. Spelen! Let's beat!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 en speciaal wordt aangekondigd middels een persoonlijke boodschap... waarmee betreffende band als eerste deze uitzending extra in het zonnetje wordt gezet. En elke maand hoor je dus een andere band hun nieuwste single aankondigen... en deze maand knalden we er lekker in... met de Haarlemse Death and Trash Metal'ers van Obstructor... die op 5 juni Geocentric lieten horen. De eerste single van hun aankomende album, Post Extinction... dat op 26 september uitkomt. De heren spelen een no-nonsense mix van Death and Trash Metal... met invloeden uit tal van andere genres, rond speed metal. En vorig jaar won... De band de voorronde van de wakken metal battle namens Noord-Holland... waarin ze overtuigden met een vlammende pot trash metal. De Zeeuwse groove metal band Inherited won uiteindelijk de finale in de Estrado Te Harderwijk. En jullie hoorden Bas deze single van de maand net zelf aankondigen... en de heren zullen op maandag 20 oktober langskomen om over hun nieuwe album te praten... en zal ik daar uiteraard veel nummers van gaan draaien. Bedankt Bas voor jullie bijdrage vanavond en tot 20 oktober. The Line of Fire, de debuut EP van het in Den Haag gevestigde collectief van Carlos Rodriguez... Bestaan de zangeres Fatima Almeida en Remy Strongs is al sinds 1 juni uit. En daarvan draaide ik al eerder de verschenen singles Fire and Still in mijn vorige uitzendingen. Maar op de dag van de EP-release kwam de band nog met hun laatste track Bleeding Souls die jullie zo gaan horen. Ontstaan in de Andes is Colossal het resultaat van een 20 jaar durende reis van meesterbrein Carlos Rodriguez. Dat inspiratie haalt uit verschillende metalstijlen met hints van Andes, soundscapes en teksten... die het project een politieke stellingname geven tegen het postkolonialisme in hun EP. The Line of Fire Bleeding Souls is de vijfde en laatste track van de M&P en verscheen inclusief lyric video en je hoort hem nu z f Hefhebbers kwamen net goed aan hun trekken. Dankzij de op 5 juni verschenen nieuwe single Dog and Bone... van de Tilburgse hardcore en metalcore formatie Braces. Die volgt op hun eerder uitgebrachte singles... het in april verschenen Paradise The en New Order een maand later. Met deze korte maar agressieve track liet Braces weer hun tanden zien... en waar ze live de nodige ravage mee zullen gaan aanrichten. Daarover gesproken, de band stond eind vorige maand... nog op de vrijdag van het IJsselsteinse festival Yera On Air... waar ze deze nieuwe single ongetwijfeld hebben gespeeld... en deelden het met als Nothing More, Yellow Card, Lagwagon, Dozexkader, Landgenoten, I'll Get By en For I Am King, die hun laatste festivalshow ooit speelden. En we reizen van het zuiden af naar het oosten van het land... want de Drentse alternatieve metalband Traversus... deelde op 6 juni hun tweede nieuwe single Eye to Eye... van hun komende EP Navigate... dat gepland staat voor release op 12 september. De EP borduurt voort op de thema's van hun debuut-EP The Only Way Is True... en later geëvolueerde sound van de band horen... die progressieve rock en metal combineert met pakkende refreinen. Traversus staat bekend om hun unieke combinatie van zware riffs en melodieuze zang... wat een geluid creëert dat zowel mainstream rock als metal publiek aanspreekt. De muziek van de band behandelt vaak persoonlijke worstelingen... en maatschappelijke problemen met een focus op geestelijke gezondheid. Ze staan erom bekend de kloof tussen verschillende muziekstijlen te overbruggen... en via hun teksten en muziek een band met, een, een band met hun publiek te creëren. De sound van Traversus wordt vergeleken met bands als Lepros, Haken en Carnival. Eye to Eye, die je zo gaat horen, is een zwaarder nummer... dat gaat over de worsteling om gegijzeld te worden door het verleden.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 In de juni brachten de macabere vertellers van Blackbriar... met trots hun nieuwste single Het Meeslepende harpy uit. Het nummer vertelt een verhaal over het mythologische wezen... de harpy, de geest van de wind en stormen. Een huiveringwekkend wezen dat bekend stond om het ontvoeren van mensen... met name degenen die door de goden vervloekt waren. De zangeres Zora legt uit dat het nummer gaat over het sterven... van duizend kleine sterfgevallen en de noodzaak van een harpij... om haar weg te dragen en eindelijk rust te vinden. Het nummer is een centraal onderdeel van een nieuwe album... A Thousand Little Deaths, dat op 22 augustus uitkomt... via Nuclear Blast Records. De band heeft ook een geanimeerde videoclip voor Harpie uitgebracht... in Blackbriar... Uitassen is een symfonische alternatieve metalband... die bekend staat om hun gothic en filmische sound. Hun eerdere releases omvatten twee albums, vier EP's en verschillende singles. Ze hebben een sterke online aanwezigheid... met miljoenen views op YouTube en Spotify. En op 15 augustus brengt de uit Utrecht komende heavy metal topper Marter hun aankomende studioalbum Dark Believer uit. Nadat de band in mei de titelsong van hun album onthulde... presenteerde de vijfkoppige band op 11 juni... hun videoclip voor een nieuwe single Wrath of the Fallen... Textueel wel gezien gaat dit nummer over het kruipen door duisternis en wanhoop... om vervolgens weer op te staan met woede in je hart en vuur in je aderen. Wanneer je alles verloren hebt, wanneer je omringd bent door schaduwen... herinneren stemmen me eraan dat ik echt ben. Dit is het geluid van de gevallenen die terugvechten. Voor de verstotenen, de verdoemden, de overlevenden. Dit is jullie strijdlied. Dit is Wrath of the Fall. Get back! Maar draait ik de nieuwe groove metal band Once Mortals uit Amsterdam. En met de op 13 juni verschenen tweede nieuwe single Breathe, die volgt op hun op 16 mei verschenen debuutsingle Black River. Breathe verkent thema's als pijn, innerlijke strijd... en de vastberadenheid om door te zetten... met zware riffs en een intense sfeer. Het wordt omschreven als een krachtig en emotioneel geladen nummer... dat streeft naar een direct en impactvol geluid. Op 18 juli de band, of dropt de band hun derde single The Abyss. En op 13 oktober wordt gezellig deze komende, uh, oktobermaand... want dan komt de band langs voor een interview... waar ik het met de heren zal hebben over hun band... en wat we verder van ze mogen verwachten... qua albumrelease in de toekomst. En tot die datum houd ik de band... ...uiteraard nauwlettend in de gaten. En voor het laatste blokje dit eerste uur... ...reizen we weer terug naar het prachtige Drenthe... ...waar we allereerst in het mooie dorpje Schonebeek... ...de vijfkoppige, rauwe hardcore-formatie... ...voor IF Sint vinden. Met een vlijmscherpe riffs, beukende drums... ...en een zanger die je bij je strot grijpt... ...dennet deze band recht uit het hart over je heen... ...met een energie waar je u tegen zegt. In maart van vorig jaar released de band hun... ...debutenp, Forgive Me. En nu is de band klaar om drie nieuwe singles met jullie te delen. Te beginnen met de op 13 juni verschenen single From Within. ...mogelijk in aanloop naar nieuw materiaal in de vorm van een EP of een volledige langspeler. Wij zijn benieuwd naar de rest, maar voor nu kun je lekker losgaan in je huiskamer op From Within... ...aangekondigd door de heren zelf. Hey Marcel, dit is Jeroen van Forever IFCN, live vanaf Pitfest. Gisteren hebben we hier de Free Party mogen afsluiten. Super vet dat je onze nieuwe single wil gaan draaien. En iedereen die luistert, hopelijk geniet je ervan. Dit is From Within. I'm taking my death knocks out of pride With Het love. Het hardere daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvorm. Bij trent afkomstig, horen we het daarna. De vlak voor de pandemie in 2019 door gitarist en zanger Roan Helmig, gitarist en zanger Bram van Luik en drummer Tom de Vries opgerichte metalcore band Unmaker dat vorig jaar op 3 oktober hun debuutsingle Scavenge uitbrachtte. Tegen het eind van datzelfde jaar verscheen hun tweede single Pulverize... gevolgd door hun op 18 januari dit jaar verschenen debuut EP Plague Mankind die zich centreert rond een verschroeide aarde waar de mensheid is afgedaald in chaos en vernietiging. Na hun EP verscheen vorige maand op 14 juni de zojuist gedraaide gloednieuwe single The End of Suffering. De band bracht een diverse mix van muzikanten samen die een gemeenschappelijke passie voor heavy muziek met elkaar deelden en de wens om unies, iets unieks te creëren. Textueel verkent Unmaker vaak thema's als emotionele strijd, demografie en controverse. En voor we zo naar het afsluitende nummer van dit eerste uur Dutch Fury gaan, heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metalnieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? En dat horen jullie zo van mij, met ons het Metalnieuws.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 In het Duitse Ballenstedt vond afgelopen weekend het Rockharts Festival plaats. Het feest is nog maar net afgelopen. Of de editie van volgend jaar is alweer aangekondigd. Dan zal Rockharts van 1 tot en met 4 juli gehouden worden. De eerste namen: Halloween, Alice Cooper, Emperor, Knorkator, Subway to Sally, Agnostic Front, Cataclysm, Biohazard, NSOK, Dominum. Beton, Tots, uh, Vintrol, Soulbound, Xdeo, Godminister, Motor Jesus, Staalman, Hagafuck, Die Habenichtse en Final Cry. En dit geeft gelijk een goede indicatie wat er rond die tijd op tour is en wat we eventueel ook op festivals dichterbij kunnen verwachten. Een Early Bird ticket voor Rockhearts kost 194,80 euro. Maar de organisatie claimt dat deze heel hard de deur uitgaan. Alle informatie vind je op www.rockhearts-festival.com. De nieuwe plaat Nightclub van Voyage Swans komt volgende maand uit. Daarop staat ook de nieuwe single Valhalla... waar niemand minder dan Metal Queen Doro een gastrol op heeft. Wie vorige maand genoten heeft van het optreden van Voyage Swans op Into the Grave... moet lang wachten voordat de band weer in Nederland aan het werk kan zien. Er staan namelijk voor dit jaar geen shows meer in Nederland gepland. Nog wel aardig wat in Duitsland. Ook volgend jaar is er weer een Headbangers Parade. En dat zal het, dan zal het festival op 13 en 14 maart gehouden worden in het Eindhovense Klokgebouw. De organisatie gaat wel wat nieuws proberen. In plaats van twee dagen vol met korte festivalsets... krijgen bands nu meer tijd en de mogelijkheid... om een volledige productie te gebruiken. Kwaliteit boven kwantiteit, al dus de organisatie. De eerste band is ook al bevestigd. Carpenter Brut zal op zaterdag 14 maart optreden. Alle informatie vind je op www.headbanger-parade.com. Living on the Edge is de titel van de nieuwe single van Fire Force. De track wordt opgedragen aan Pavlov Ivanov... een Oekraïense f 16 piloot die in april om het leven kwam. Het is het tweede nummer dat de Belgische combat... Metalband dit jaar uitbrengt. Of er een volledig album op komst is, is bij ons nog niet bekend. De laatste plaat *Rage of War* van *Fire Force* is inmiddels alweer vier jaar oud. En als voorproefje op het nieuwe album heeft *Ice Nine Kills* de single *The Great Unknown* uitgebracht. De teksten en bijbehorende videoclips zijn overduidelijk geïnspireerd door de film *The Matrix*. Hiermee verandert de band een beetje van richting, want de laatste twee albums bevatten songs gebaseerd op horrorfilms. Op 5 december staat *Ice Nine Kills* samen met openers *The Devil Wear Prada* en *Creeper* in in poppodium 013 te Tilburg. Dus misschien dat tegen die tijd een nieuwe plaat ook uit is. De show is echter stijf uitverkocht. En dat waren de metal nieuwtjes weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie niet op de hoogte... want dan heb ik een bandinterview. Maar gauw door dus naar het afsluitende nummer van het eerste uur... van deze juni-special van Dutch Fury... waarvoor we weer naar het zuiden van het land moeten afreizen. Reizen, waar de alterna alternatieve en progressieve metalband... de infamous nameless actief is... die op 20 juni hun vierde single... Fake State of Solitude met ons deelde. De nieuwste single van hun begin dit jaar op 8 januari verschenen het debuut EP Realize. Hierop vinden we ook hun debuutsingle Realm of the Fallen. De op 27 september verschenen opvolgende single Crossroad of Time. En de eveneens op 8 januari gedropte titeltrack. Hun muziek kenmerkt zich door een breed scala aan dynamiek. Waar het ene nummer bedoeld is om je te betoveren, is het ander gemaakt om de boel in vuur en vlam te zetten. Dat laatste deden ze met hun hartste track tot nog toe. Fake State of Solitude. En deze hoor je tot slot inclusief hun eigen persoonlijke aankondiging. Tot zo na het nieuw van 10 uur met meer nieuwe juni-releases van eigen bodem bij Play It Loud Dutch Fury. Wij zijn de Infamous Namers. Luister naar onze tracks op Spotify. Bekijk onze clips op YouTube. Volg de Infamous Namers op Instagram. Je gaat zometeen luisteren naar onze nieuwe track Fake State of Solitude. Enjoy. See